KWF kankerbestrijding wil dat sigarettenpakjes in Nederland allemaal dezelfde bruingroene kleur krijgen, zonder merksymbolen en met grote gezondheidswaarschuwingen. Het onderzoek van KWF blijkt dat kinderen de vrolijk gekleurde pakjes associëren met gezondheid, vakantie en hun lievelingskleuren. Oekraïnse nationalisten hebben een deel van het stadhuis in Kiev bezet. Ook vandaag gingen ze weer massaal de straat op voor de grootste demonstratie sinds 2004. Ze eisen het aftreden van de regering van president Yanukovych, omdat hij het samenwerkingsverdrag met de Europese Unie niet wil tekenen. Er waren ook vandaag verschillende confrontaties tussen politie en betogers en daarbij werden bulldozers en traangas gebruikt.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 Het weer, vanavond en vannacht steeds meer opklaringen. Het koelt af na 4 tot 1 graden. Hier en daar kan het ook mistig zijn. Morgen overdag schijnt geregeld de zon, dan blijft het droog... en dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze boodschap wordt ondersteund door Kids Vitaal. Op de fiets naar school is niet alleen gezellig, maar ook gezond. Alleen door armoede of problemen thuis... doen bijna 400.000 kinderen in Nederland niet mee. Zij hebben bijvoorbeeld geen fiets.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 Goedenavond, de dag van wat een topper heet. Feyenoord-PSV. De supporters in Eindhoven hadden alweer een zware dag. Weet niet veel, hè? Nee, niks. Nee, als we maar geen tegenkomen. Hier is de lucht? Zometeen een reportage van Joris Kreugel... die voor ons de hele dag in Eindhoven was. En Joep Scheuder vertelt over alles wat er in de Kuip gebeurde. En we horen ook de keeper die komende zomer naar Feyenoord gaat. En na 2,5 jaar zit er voor Martin Jol uh, een einde aan het avontuur bij het Engelse Fulham. Jol probeerde de moed er gisteren nog in te houden na de vijfde nederlaag op een rij. Ook al wist hij dat het er slecht uitzag. Ja, but that is of course not in my hands. I'm a, uh, I'm a fighter. So, hopefully, my players. they will rock off on the players and we will get out of this situation as soon as possible. Want dat mag zijn opvolger René Meulensteen gaan doen in eerste instantie. In onze top vijf ook aandacht voor de wereldbekwedstrij schaatsen in Astana. Veel Nederlandse schaatsers bleden thuis. Sven Kramer niet. Hij was na zijn race blij dat hij weer weg mocht. Ja, ik wil naar huis, Bert. Jij ook? Ja, ja want echt leuk was die dan niet, hè? Nee, nee. Dit is niet... Uh, hier ben je niet uh, voor je rol. Dit voelt wel een beetje zwerk. En verder aandacht voor de prachtige Grand Slam-overwinning... van judoka Marinder Verkerk... en het eigen doelpunt van de Nederlandse hockeyzus. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Op voorhand was het een beladen wedstrijd. Feyenoord, PSV. Beide ploegen hebben het niet makkelijk in de Eredivisie. De verliezer zou rond plek 10 komen te staan. 90 minuten, 4 doelpunten, 2 strafschoppen, 8 gele kaarten, 1 rode kaart... en een opstootje in de tunnel. Later verscheen een blij Ronald Koeman voor de microfoon. Zijn Feyenoord had gewonnen met 3-1. Ja, meer als verdiend. Ik denk dat er één ploeg verdiende om te winnen dat wij dat waren. Zo hebben we ook gespeeld.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 ik ben ook bij de bijeenkomst geweest van de scheidsrechters... over wat rood, geel of geen gele kaart is. En, nou. en vasthouden dan? Nou, Dat is wel contact. Maar niet ieder contact hoeft een, een strafschop te zijn. Hè? Hij heeft het in de eerste helft wel gewaarschuwd. Hmm. Hij heeft tegen de spelers gezegd... jongens, blijf van elkaar af. Ja, maar dan kun je wel 150 strafschoppen geven per wedstrijd. Want het gebeurt aan beide kanten natuurlijk uh, in heel veel situaties... dat er contact is. Je kan ook zeggen bij de tweede strafschop... het zoekt pellen, het contact met zijn arm, met Bruma, niet andersom. Ja, dus dat zal altijd uh, uh, een moeilijk punt blijven. Maar het gaat om als, je bekijkt, als ik persoonlijk bekijk, bekijk naar de eerste Ja, dat, dat heb ik nog nooit gezien dat daar een penalty voor gegeven wordt. Wel dus, Filip Koku, de trainer van PSV... tegen verslaggever Joep Schroeder, die is nu in de telefoon. Joep, goedenavond. Dag Jeroen. Ja, Koku zegt dat het aan de scheidslag. Uh, voor de mensen die die twee strafgroepen niet hebben kunnen zien... wat vind jij als expert? Heeft Koku gelijk of was er wel degelijk wat aan de hand? Het is moeilijk hoor, als je verliest... Uh, om dan eerlijk te zijn... om dan niet de scheidsrechter de schuld te geven. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak, denk ik. Mm -hmm. zo, Voordat hij naar het interview kwam... heeft hij heel uitgebreid naar die beelden bekeken... samen met een soort videoanalist. Hij weet dus wat hij zegt. Uh, en dan is het makkelijkste toch uh, voor een trainer om direct naar een oorzaak te zoeken. En dat is dan in dit geval de arbiter. Ik vind dat hij geen gelijk heeft... omdat Makkerli ook bekend staat... als iemand die snel strafschoppen geeft. En zoals Kukku net al zei of wij in het interview, dat hij in de eerste helft had de scheidsrechter al zeker twee keer gewaarschuwd voor duw- en trekwerk. Moeten jullie niet meer doen, had de scheidsrechter gezegd. Dus het is ook een afleidingstactiek, vind ik, ja. van een coach die, die het soms ook niet maar, weet. Ja, want cool Q, ja, Q, ja, die weet het misschien soms niet, maar goed, dat is een, een, een voetballer van naam geweest. Uh, hij is beginnend trainer, heeft het ook ja. moeilijk. Maar goed, als hij inderdaad wat jij zegt, die stafschoppen heeft gezien, de aanleidingen daartoe, dan is het toch heel duidelijk dat het vasthouden is in het sassof. Hij kent de regels toch, hè? Dan kan je toch eigenlijk niet om, om, om, onderuit? Nee, maar, maar trainers en spelers denken anders soms over die regels. Die vinden dat ze, en dat hoor je wel vaker, dat ze geïnterpreteerd moeten worden. Bijvoorbeeld ook die eerste gele kaart van Bruma, die later dus rood kreeg. In de vijfde minuut al, de eerste gele kaart. Dan zegt Bruma van, uh, ja, Dit is mijn eerste overtraining en dan krijg ik al geel de scheidsrechter zegt, ja, ik vind het gewoon een overtraining en het is geel. Dus er is een verschil in interpretatie tussen uh, trainerspelers aan de ene kant... Ja. en scheidsrechters aan de andere kant, denk ik zo. Goed, pelt is je of niet? Uh, Cocu uh, zegt dat hij vooral in de eerste helft tevreden was over zijn, uh, ja. zijn ploeg. Uh, speelde de ploeg ook beter dan de afgelopen weken, vind jij? Nou, ik weet niet wat jij vond, Maar ik vond van wel, de organisatie stond veel beter. Er was echt een blok uh -huh. achterin met Schaars en Hieljemarken. Centraal achterin, zeg maar. Op het middenveld. Maar Her was vrij... Jozef Zoon was bewegelijk. Het was eigenlijk prima. Je zou denken, Koukou had het eerder moeten doen zonder toyfonen. Dus het was een prima instelling. Dus eigenlijk liep het tot de 44ste minuut. Toen Feyenoord de 1-1 maakte uit een omschakelingsmoment ging het eigenlijk prima. Ja, dus PSV eh, raakt dan in de war eigenlijk. Doet het eigenlijk prima. Bij, bij, bij de eerste tegenslag gaat het eigenlijk meteen mis. Iets ja, wat, wat, wat Feyenoord ook had natuurlijk de afgelopen week. Ja, precies. En dat toont wel hoe labiel en hoe wankel ploegen zijn. En in dit geval PSV. Er hoeft maar iets fout te gaan. En het gaat dan ook echt fout. Maar goed, PSV al met al uh, presteert historisch slecht. Uh, ja. Opgezocht hebben we het. Na 15 wedstrijden staat het ploeg Dat was niet zo moeilijk om op te zoeken. Maar het is de slechtste klassering sinds 1971. Ja. Uh, hoe, hoe ziet die ploeg? Hoe ziet de toekomst eruit voor die ploeg? Ja. Denk je, er nabij ik vind niet, Ja, ik vind niet dat we te veel over cijfers te snel moeten hebben. Ik, ik lijk er wel aan het trainen als ik zeg dat het eind maart beslist wordt. <laughs> dat klopt ook. Als we weer op de terrassen zitten, als het schaatsen voorbij is. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dan vallen de beslissingen. En, en dan speelt PSV nog mee. Het is nu crisis en het verliest veel. Het verliest veel te veel. Maar Zit ook allemaal niet mee. Het is alleen één, één voorwaarde speelt, speelt wel. En dat is dat Copcule en ook de leiding ervoor moeten zorgen dat ze de boel bij elkaar halen. Er is ook geen alternatief. Overigens. Nee, dat is misschien in dit geval ja. wel heel erg prettig voor PSV. En iedereen die de Club van Warm hart toedraagt. Ja. Um, er was nog meer in die wedstrijd. Hè. Net als vorig jaar, weer een opstootje in de spelers tunnel. Ja. Joris Matthijsen zou iets hebben gezegd tegen PSV, Jeffrey Buma, die vervolgens, vervolgens in woede ontsteekt. Aasprinter. Nee, nee. Hij moet wel. Je moet niet achter de bak gaan doen. Je niet achter de bak gaan doen. Joris komt Aasprinter wonen. Wij niet. Wij niet. Nee, nee. het veld. Hij komt Aasprinter. Wij niet Ronald. Moet je wel even normaal. Ja, die laatste spreker/schreeuwer die u hoorden was Stijn Schaars tegen Ronald Koeman. Joep, dit was in de rust. De reacties Anna. na afloop waren wat sussend, Storm in een glas water. Uh, was dat inderdaad zo? Of, of, of heeft dit toch wel iets gedaan bijvoorbeeld met PSV? Tegendoelpunt, opstootje, Matthijs een beetje zuigen? Ik denk het wel, Jeroen. Spelers, trainers... Het was vorig seizoen ook na dat incident bij Feyenoord-PSV... bakketaniseren. Die willen geen ellende. Uh, ze weten heel goed dat de camera er is. Ze weten wat er is gebeurd. Uh, maar ze willen, uh, ze willen er eigenlijk niet van weten. Dat begrijp ik wel aan de ene kant, maar ze moeten wel eerlijk zijn. Het was geen storm in een glas water was meer aan de hand en dat gebeurde in de rust, zeker nu, is ook van invloed geweest op het wedstrijdverloop. Dus vandaar dat ik, ja. Uh, ja. ja, daar lijkt het wel op, hè? want Bruma was erbij betrokken ja. uh, en, en wordt, zo, zo, zo komt het op mij even over, maar ja, wie ben ik, Dat wordt een beetje uit de tent gelokt door Matthijs, die heel snel wegloopt, waarschijnlijk wat heeft geroepen, ja. een paar minuten na de, na, na de hervatting uh, krijgt hij weer een kaart en kan hij van ja. het veld, uh, wordt hij van het veld gestuurd. Ja, Bruma en PSV komt gewoon boze kleedkamer uit. En Feyenoord met Koeman, dat doen ze vaker... die maken dan maximaal gebruik van de kuipfactor. Dat ja. is iets heel interessants. En uh, het gebeurt veel spelers in die tunnel... dat publiek, men gaat over de rooien, laat zich opfokken. Het, is, uh, het zou voor een psycholoog heel interessant zijn... om die tunnel maar eens even ja. goed te analyseren tijdens de wedstrijd. Ja. <laughs> ja. En dan uh, die Kuip uh, met de scheidsrechter... heeft hij zich ook een beetje laten opfokken wellicht toch nog? Nou, de, de, dat kan ook zijn hè, dat de Arbiter zelf uh, ook zeg maar de kuip, Bruma noemt het... hij kan de kuipdruk niet aan, maar we hebben het toen net al gehad... dat Makkelij al sneller strafschoppen geeft... vorige week bij GoHead tegen Vitesse. Iedereen die naar de kuip gaat... daar gebeurt iets mee. Ik heb net nog even met iemand gesproken van studieersport... om een patroon te zoeken wat er gebeurt. Als, uh, het kan soms heel stil zijn in de kuip, saai... en er hoeft maar dit te gebeuren... en die kuip staat in vuur en vlam... en spelers gaan gekke dingen doen... zijn zichzelf niet meer... er valt geel, rood... En dan, dan, dan uh, profiteert Feyenoord daar vaak van. Dat is echt het thuisvoordeel. Ja, um, dan was er nog wat. Bruma, die dus rood kreeg, moest van het veld. Uh, maakte ja. een provocerend gebaar naar het Feyenoord publiek. Toen hij ja. richting de Spelerstunnel liep. Zou dat nog een staartje kunnen krijgen, denk je? Ik geloof het wel, ja. ja? Dat schijnt te kunnen. Ja, uh, dat, de daar nog, uh, hij kreeg, dat de KVB daar nog actie onderneemt. Hij ja. werd trouwens heel erg weer uitgescholden. Ik wil net zeggen, Het ja, is ook best ja. moeilijk om dan rustig te blijven. Ja, ja. zijn jonge jongens. Ja. Ja, ja, nou, ja, ik, dan word ik ook wel jonge jongens, ja. Mijn maar Bruma heeft bij HSV en Chelsea toch al uh, gespeeld. Ja, dat is waar. <laughs> ja, kun je het ook niet, maar dan denk ik, ja, jonge jongens, als je 16 bent, ja. Goed, we gaan nog even naar Feyenoord. Tevreden gezichten bij de Rotterdammers, uiteraard. Koeman had het de afgelopen weken ook niet makkelijk. Dit resultaat tegen PSV, kan dat de ploeg een boost geven, de juiste weg op? Ja, misschien wel. Volgende week weer hier heen. Ja. Maar wat ze vandaag Uit... wel lieten zien, was, was wel power. Die Boetius, die was, die was niet alleen speels, maar ook beslissend pellen. Die doet het toch als het, als het moet. Klaasje op het middenveld. Kijk, het is op en af. En Koeman doet zijn best. En soms vraag ik me wel of hij het ook nog wat hij nou weer moet doen. Um, want het is, uh, hoe noemen ze dat in die reclame? Uh, geen garantie voor uh, een goed resultaat. Nee. Nou, dat is bij dit Feyenoord en de hele Iredivisie uh, aanhaal. Volgende week weer lekker negen wedstrijden. En er gebeurt vast weer van alles. Dankjewel. Goed, Joep, Joep okay. was dat... Over Feyenoord-PSV en intussen heeft Feyenoord een doelman vastgelegd... voor het volgende seizoen al. Warner Haan heet hij, speelt nu nog bij het FC Dordrecht... en dat is de koploper in de Jupele League... en hij is ook de keeper van Jong Oranje. Haan tekent voor drie jaar in de Kuip. Het nieuws is nog niet officieel bekendgemaakt... maar toch wil de verslaggever Rob Fleur al meer weten over de transfer. Volgens Haan zelf is het allemaal nog niet helemaal rond. We zijn al heel ver en uh, we wachten nog heel eventjes af, maar uh, ja, voor de rest uh, is er nog helemaal niks zeker. Maak je sowieso het seizoen af bij Dordrecht? Ja, dat sowieso. Kijk, uh, ik heb gewoon het gevoel hier om, uh, om kampioen te worden. En laat ik heel eerlijk zijn, kampioen word je niet heel vaak. Uh, ja, ik, uh, ik wilde gewoon alles aan doen om met Dordrecht de titel te pakken. En ik zie dat er we vandaag weer uh, heel onnodig punten laten liggen, dat is, uh, dat is zonde. Um. Je zegt, ik kan ik wil nog niet verder iets over kwijt, maar ik heb begrepen dat je morgenmiddag opening van zaken geeft. Dus dat heb ik tenminste van diverse journalistieke collega's gehoord. Ja, dat klopt, nou, morgen wordt het meer duidelijk. Maar uh, ja, we hebben, uh, we hebben ook gewoon gezegd: kijk, ze hebben gewoon een belangrijke wedstrijd. En ik had hem vandaag ook. En uh, ik wilde meer hier ook gewoon heel graag op focussen. En uh, morgen wordt het meer duidelijk. Ja. Waarom heb je voor Feyenoord? kies je voor Feyenoord en niet voor het woord uh, van Newcastle United? Nou, kijk, geld is nooit mijn, uh, mijn drijfveer geweest. Daarom is ook mijn keuze op Dordrecht gevallen toen de tijd. En uh, ja, ik heb alleen maar sportieve ambities. En uh, als ik het heel goed doe, dan komt dat geld vanzelf wel. Maar uh, ja, om uh, dan nu al te kiezen voor het geld om 21, dat lijkt me heel zonde. Ik ga gewoon lekker voor mijn ontwikkeling. En dan uh, hoop ik dat ik uh, daarin de goede keuze ga maken... En... Ja, voor de rest is het alleen maar weer aan mij om het, om het uh, jaar zo goed mogelijk af te maken en daarna weer gewoon goed te laten zien. Speelt het ook mee? Een geboren Rotterdammer wil graag in zijn eigen stad spelen? Nou ja, kijk, laten we heel eerlijk zijn. Feyenoord is natuurlijk een fantastische club, hè. Uh, ik ben er vaak wezen kijken als kleine jongen. En ja, uh, yeah, ik ga er nu af en toe nog steeds kijken. Een paar maatjes van me spelen er ook. En uh, ja, als ik voor Feyenoord zou mogen spelen, zou dat natuurlijk een hele eer zijn. Gek was, maar je bent zelf begonnen bij Sparta, hè? Ja, klopt. Ik ben bij, de, uh, bij een van de andere clubs dat het dan begon, Nee, maar uh, ja, ik ben ik ben daar gewoon terechtgekomen. Uh, ja. ik, uh, ik heb ook veel met Sparta. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. Het is natuurlijk gewoon een fantastische club met een mooie stadion. Fantastische supporters. Dus uh, ja, we wachten nog even af. Toch een bijzonder carrière. Uh, Sparta, Ajax, Dordrecht... Nou, ik zeg het nog maar bij Feyenoord. Nee, ja, kijk, dat, u zegt nu Feyenoord. Kijk, dat, uh, wat ik net heb nou, gezegd. Ik hoorde van iedereen hier dat ze het allemaal al weten. Nee, en, het kijk, is, en in Rotterdam weten ze het ook. We kunnen er morgen pas meer duidelijkheid over geven. Nee, maar uh, ja. Het is, uh, hij is nog nog de carrière, dus uh, we zullen wel zien me waar het mama allemaal leidt. Wie is jouw zaakwaarnemer? Uh, dat gaat via Forza. En heeft die, hebben die nog een invloed uh, op je keuze gehad? Of heb je het helemaal zelf besloten? Want er was nogal wat, uh, waren nogal wat aanbiedingen. Ja, er was een hoop. Kijk, uh, ze hebben me vooral beïnvloed gewoon in, de, in het maken van de goede keuzes. Uh, kijk, uiteindelijk ben ik de speler en bepaal ik waar ik ga spelen. En, uh, en niet zij, maar uh, ja... We hebben in ieder geval, ik blijf in ieder geval in Nederland. En dat hebben we samen met hen uh, hebben we dat ook beslist. En hebben we gewoon gezegd van uh, het beste voor mij is om nu gewoon lekker eerst in Nederland uh, te groeien. En uh, mocht de stap eventueel daarna komen naar het buitenland, dan zou dat helemaal mooi zijn. Maar voorlopig, uh, voorlopig blijf ik hier nou, gewoon je blijft, lekker. Je blijft gelijk gewoon in je woonplaats. Maar voor, tot dit seizoen, was je, was je bij Dordrecht een beetje een onbekend. Dan kom je bij Jong Oranje. En dan gaat iedereen in één op je letten En dan komt je carrièreplossing in een, ja, moet ik zeggen, in een supersnelle... Een speedboot of zo? Ja, nee, kijk, dat is alleen voor de buitenwereld. Uh, voor mijzelf, ik ben heel bewust bezig elke dag met, uh, hè, met het voetbal, met het beter worden. Ook vorig jaar ben ik heel erg gegroeid. En dan, uh, ja, dit seizoen uh, probeer ik eigenlijk gewoon hetzelfde doen dat ik vorig jaar doe. En nu nog een stapje erbij. En uh, ja, het is dat er nu heel veel op mij wordt gelet. En dat heel veel mensen ook de wedstrijden zien. En dat ze ook gelukkig de goede dingen eruit pikken. Maar uh, ik ben nog lang niet waar ik, meese, uh, waar ik wezen moet zijn en waar ik wezen wil zijn. Dus uh, ik heb nog een lange weg te gaan. Wat mankeert er nog aan voor je, voor je, voor je gevoel? Voor mijn gevoel? Nou ja, kijk, uh, het is toch nog wel het, uh, hè, het, uh, de ervaring. Ik ben nog, uh, ik ben nog vrij jong. Ik ben nog 21 jaar. Voor de keeper is dat natuurlijk wel is een mooie leeftijd. Maar ja, uh, alles. Alles kan nog zoveel beter. En uh, moet ook zoveel beter. Eén puntje nou. eruit, het linkstrappen. Ja, nou ja, kijk, ik krijg, hem, ik krijg hem goed weg, maar nu, is het, nu moet ik hem op een stropdasje kunnen leggen bij iemand van een afstandje, dus uh, ja, daar moet ik nog ook aan werken en uh, dat is inderdaad een van de punten en ik heb nog uh, een hele lange weg uh, te gaan om dat ook uh, te verbeteren. Uh, dit seizoen afmaken met Dordrecht, de herfstkampioen en dan veel plezier bij Feyenoord. Ja, dat zegt u <laughs> nog steeds, ik zal nog steeds morgen, geen ja. probleem. Ja. Dank u wel. Ja, morgen weten we dus meer. En dan weten we waarschijnlijk dat Warner Haan gaat keeper bij Feyenoord. Nu dus nog keeper van Dordrecht en Jong Oranje. En hij doet het hartstikke goed. Zo direct gaan we verder met de top 5. Daarin hockey, voetbal, judo, schaatsen en voetbal. Dat dus zometeen. Eerst een oudje uit de jaren 80. Dit is Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. George Smith en Roland Orchibault. Tears for fears. Everybody wants to rule the world. Het is tijd voor onze top 5. De opmerkelijkste, belangrijkste momenten van het sportweekend. Totaal ondemocratisch gekozen door de redactie van Langs Lijnen. We tellen af. We beginnen met... Nummer 5. En Kaya van Maanzakker speelt de bal heel ongelukkig. Achter haar eigen doelvrouw, Joyce Zombroek. Die regel van het eigen doelpunt wordt wereldwijd per 1 februari afgeschaft. En er zullen heel veel coaches erg blij mee zijn. Voorlopig uh, telt hij wel, helaas. Maar ik zag gisteren naar Argentinien en straatje ook een eigen goal. Dat is gewoon vreselijk. Maar het uh, is nu no part, part of the game. It's part of the game nu. Dus uh, we moeten gewoon dat uh, niet gebruiken als excuus. Dat is een eigen goal. kon tegen. Punt. De eigen goal ja, werd gemaakt. In de tweede groepswedstrijd van de Nederlandse hockeydames. In de World Hockey League tegen Engeland. Nederland won uiteindelijk wel. 3-2 van de Engelsen. En Kaya van Maasakker maakte dus dat eigen doelpunt. Philip Koken sprak met haar. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nou ja, het toernooi is nog niet afgelopen, dus uh, ja, het was gewoon even balen natuurlijk dat ik hem toch nog dat ik hem aanraakte en dat hij het goal ja. Ik heb nooit zozeer voor tegen, ik weet niet, ik krijg, die regel krijg je gewoon en dan, het is zo voor mij, ik ben eigenlijk niet meer bezig van, nou, ik vind het niks ofzo. En uh, ja, nou ja, voor als verdediger is het natuurlijk fijn dat hij eruit gaat. Ik had mijn man aan de buitenkant en uit reactie wil ik hem gewoon eigenlijk stoppen. En uh, nou ja, laat ja, misschien had ik hem wel niet moeten laten gaan... maar je hebt wel gewoon een man in je rug die je er een stik tegen kan zetten. En op dat moment denk ik niet, oh, ik ket zo het goal Nee, totaal niet. Ja, spelers en coaches zijn blij met het afschaffen van het eigen doelpunt in het hockey. Oud-international Jacques Brinkman is dat volgens mij niet. Goedenavond, Jacques. Goedenavond, Jeroen, nee. Nee, vertel eens even. Ja, ik vind het uh, logisch. En, en, uh, als een bal aan een doel gaat, dan uh, is het een doelpunt. En de, Deze regel is ook pas een jaar. Hè? Dus hij was uh, in mijn tijd en heel lang daarvoor ook al niet uh, mm -hmm. van toepassing. De FVA, Internationale Hockeyfederatie, heeft er goed over nagedacht. En het is heel logisch. Net als bij voetbal, uh, als hij in een goal gaat of het moet een buitenspeldoelpunt zijn... Dan, uh, dan telt hij niet, maar anders telt hij. Dus ik vind het heel logisch en een goede, goede regel. Ja, uh, maar dan zit er een grote maar aan. Uh, je, wat je wel vaak ziet nu... En met name is dat wat gevaarlijker wellicht in de wat lagere klasses. Is dat de spelers gewoon knalhard die bal de cirkel in rammen. In de hoop dat een tegenstander of wie dan ook hem aanraakt. Ja, kijk, ik denk dat het gewoon ook een kwestie van wennen is. Want het doelpunt dat Kaja van Maasak er bijvoorbeeld vandaag tegenkrijgt, ja, was gewoon een hele logische, als je daar als, als gewoon sportliefhebber naar kijkt. Ja, ze stopt een bal gewoon niet goed. Ze mist hem. En als, ja, dan is het gewoon heel logisch dat een eigen goal is. Wat er een paar keer gebeurt is dat inderdaad een speler een bal heel hard de cirkel in slaat. Die keeper wil hem eigenlijk uh, ontwijken. En dan gaat hij via zijn gesp of via zijn achter, uh, aan de andere kant van zijn been, gaat hij alsnog in het doel. En dan wordt het een goal. Ja, dat is gewoon een kwestie van wennen. Maar de verdedigers en ook de keepers moeten zich daar gewoon uh, op instellen. Dus uh, ja, voor mij. Is het, ik vind het jammer dat ze hem uh, nu weer eigenlijk uh, ja. afschaffen. En ik denk dat het uh, wel wat meer tijd had uh, gegund, dit, uh, dit, uh, ja, dit eigen doel. Je, je bent wel in de minderheid. Hè? De meeste mensen in de hockeywereld zijn blij dat die weer wordt afgeschaft, die regel. Ja, maar ik denk ook omdat het nieuw is en omdat er dus wat gekke situaties ontstaan. Wat ik zei in één keer, denk je wat gebeurt er nou? Ook, ook, eh, nu vandaag van Maasak, die stopt die bal niet en dan gaat erin doelpunt. Mensen zijn het niet gewend? Ze zijn het niet gewend, maar het is, ja, je wil de sport spectaculairder maken. Er is alweer een regel dat je nu ook straks sticks mag maken. Nou, dat is ook alleen maar top. Dus je stick boven, boven je, je schouder houden? Nou, boven de schouder. Dus ik denk dat, uh, dat ook een regel als een eigen doelpunt gewoon een hele, hele logische regel is. En uh, ja, ik vind het zonde dat, uh, dat het na een jaar eigenlijk al wel afschaffen. Ja. En, uh, ja. er, er is wel geluisterd. Naar spelers, coaches, naar mensen in de hockeywereld. Uh, dat lijkt mij al zich een goede ontwikkeling. Ja zeker, want uh, onder andere aanvoerder van Nils Hokkielftal, uh, Robert van der Horst en de Duitse aanvoerder International, Morris Fjurste, die zijn bij de FIA, Internationale Hockeyfederatie, in Lausanne geweest en daar hebben ze een aantal dingen besproken. Daar kwam deze regel ook naar voren. Nou, die spelers die vonden dat dat moet, moest worden afgeschaft. Ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is dat er naar topspelers uh, geluisterd wordt. Uh, bijvoorbeeld voor de internationale kalender en noem het allemaal op. Maar ja, mijn mening is dat deze regel zonde is en dat, ja, dat, uh, dat we toch wat meer tijd hadden moeten geven. En misschien dat je dan over een paar jaar nog zegt: Nou, er zijn te veel momenten hè, dat het eigenlijk een vreemde situatie is. Maar zoals vandaag bij Kaia van Maas, ik nou echt als, als een leek, eh, gewoon een gewone weer dat ziet, en denk: Ja, natuurlijk is het een doel, want ze stopt de bal gewoon niet goed. Ja, duidelijk. Dan nog even over de hockey, dames. Tot nu toe in de uh, Hockey World League. Jij ziet alles als het om hockey gaat, dat weet ik. Uh, hoe vind je dat ze het doen? Ja, de eerste wedstrijd tegen Duitsland, 6-0, was, uh, was gewoon een vernedering en speelde Nederland heel goed, Duitsland speelde heel matig. En vandaag was het eigenlijk uh, Nederland sterker, veel uh, kansen, veel uh, aanvallende acties, maar uh, ja, eigenlijk heel verrassend stond Engeland op een paar minuten van tijd nog 2-1 uh, voor. En in de laatste paar minuten uh, maakte Nederland het eigenlijk nog 3-2. Het gekke van die hockey world league is natuurlijk dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. We spelen drie wedstrijden in de pool, uh, dinsdag speelt Nederland nog tegen Korea, nou ja, en alle acht ploegen, twee ploegen. De pols van vier gaan al door naar de kwartfinale. Dus coaches die winnen zeggen: ja, we hebben er niet zoveel aan. En als die verliezen, die bagatelliseren dat ook. Dus het is wat dat betreft: daar zou ik als internationale federatie veel meer de nadruk op leggen. om dit soort gekke toernooiformats uh, niet langer te spelen. Het zijn want, eigenlijk maar, een soort plaatsingswedstrijden. Er gaat eigenlijk drie wedstrijden, gaat het, uh, gaat het nergens om. En, uh, en pas in de kwartfinale op donderdag dan, dan, ja, dan is het knok-out systeem. Ja, kortom: je kan nog weinig zeggen over het vervolg. Want het kan zomaar zijn dat je de eerste drie wedstrijden wint. en eruit ligt in wedstrijd nummer vier. Ja, en en en dat is dat zou voor Nederland heel vervelend zijn. Nederland is zijn plaats eh, als nummer één van de wereldranglijst al kwijt aan Argentinië dat is ook met het oog op de poolindeling straks in de WK aan Den Haag uh, niet zo prettig. Dus voor Oranje staat er wel veel op het spel om in ieder geval hier uh, in Argentinië straks in de in die finale te staan. Ja, dat vind ik even interessant. Jij zegt niet zo prettig. Uh, worden, worden die hoogste landen nog niet verdeeld over de pools? Ja, maar dat kan net ongunstig uh, uitpakken. Je ziet nu ook bijvoorbeeld uh, bij de mannen. De Belgen zijn nu net vijfde van de wereld. Dat kan, heel, dat kan net vervelende consequenties hebben. Bij de mannen is dat nog iets belangrijker dan uh, bij de vrouwen, omdat de wereldtop bij die mannen wat groter is. Maar het kan net vervelend zijn dat je dan bijvoorbeeld Argentinië je bijvoorbeeld al in de halve finale uh, zou treffen. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk uh, uh, een, uh, een wedstrijd wat de finale zou moeten zijn. Dus het heeft echt wel consequenties als je uh, op een plaats van de wereldranglijst staat... waar je niet 1, 2 of 3 staat. Oké, okay, toch belangrijk dus, die hockey World League. Ja. Oké, okay, we gaan het in de gaten houden en wellicht spreken we nog. Sjak, dankjewel. Jacques Brinkman was dat over de Nederlandse hockeyvrouwen en die regel. Dit is weer wordt afgeschaft, het eigen doelpunt. We gaan verder met de top 4. Nummer 4. Mag niet al. Uh, said before the game, I'm uh, McAnally, that win and he could probably survive, Losing, he might not. Can he possibly survive a result like this? Well, by his own admission, probably not. Yeah, but that is, of course, not in my hands. I'm a, I'm a fighter, so hopefully my players, that will rub off on the players and we will get out of this situation as soon as possible. Let's bring you some uh, reactions, more reactions to the news uh, that Fulham have sacked Martin Yoll. Ja, 2,5 jaar ruim was hij coach van Fulham, Martin Jol. Vandaag eindigde dat avontuur. Correspondent Arjen van der Horst en Lijn Arjen. Ja, eigenlijk een hele prestatie toch, zo lang werken bij een Premier League club? Nou, in de Premier League is dat lang. Uh, ik geloof dat de gemiddelde coach uh, tegenwoordig twee jaar en drie maanden dat hij er zit. Dus tweeënhalf jaar is best aardig. Ja, en dit moest <laughs> de glorieuze comeback worden hè, voor Martin Jol in de Premier League. Hij was al eerder drie jaar lang de coach bij Tottenham Hotspur. Uh, dankzij hem uh, waren de Spurs die weer langzaam aansluiting vonden bij de top vier... Het nou, eerste seizoen bij Fulham dat verliep ook nog vrij goed. Toen eindigden ze als negende in de competitie... wat ja, keurig is voor een kleine club als Fulham. Maar daarna ja, zette toch wel het verval in. Afgelopen seizoen eindigde Fulham als twaalfde dit seizoen... Ja, was het echt dramatisch. Hè? De afgelopen zes wedstrijden die gingen verloren. Ja, en je hoorde het Jol al zeggen gisteravond: Ik heb mijn toekomst niet meer in eigen handen. En dat bleek ook wel. Nee. Vandaag. Heeft het ook te maken met de nieuwe voorzitter bij Fulham, Shahid Khan? Een Indiërnaakmijn. Uh, heeft dat een rol gespeeld? Ja, misschien wel, hè? want Martin Jol had een hechte relatie met de oude eigenaar. Die band was duidelijk veel minder sterk met Shahid Khan. We weten ook dat Khan een man is die niet al te lang wacht met grote beslissingen. Hij is ook eigenaar van Jacksonville Jaguars in de NFL, hè? American Football. Ja, daar ontsloeg hij ook al vrij snel de hoofdcoach en zorgde hij ervoor dat zijn mensen in de club belangrijke posities kregen. En hij lijkt nu hetzelfde te doen met Fulham. Vandaag zei hij in de verklaring... we kunnen de slechte reeks resultaten niet ontkennen. Onze fans verdienen gewoon beter. Dus een nieuwe coach. Uh, René Meulensteen, uh, zijn assistent, uh, nog maar kort, is de opvolger van Jol. Uh, wist hij al wat er ging gebeuren wellicht? Ja, dat zou je wel denken. Hè? Want Kaan heeft Meulensteen juist naar Fulham gehaald... zodat hij Jol kan opvolgen... Oh ja. Dat Was dat misschien, nou, nou dat is dan de vraag natuurlijk. Hè. Was dit dus opzet? Luister maar wat Meulensteen zelf erover te zeggen heeft bij uh, Sky Sports. I totally disagree with that because um very unexpected really. Uh, because I was um I uh you know sorting some stuff out for uh, because I'm moving down to uh to the London area just to move things down. So uh, I got a few missed calls of um, of Alastair Macintosh which I rang um, quite quickly after that and then he told me the news. Ja, hij ontkent het dus ten stelligste. Hij zegt, het kwam als een totale verrassing voor mij. Ik zit nog midden in mijn verhuizing naar Londen... want het, zijn baan begon pas een paar weken geleden. En ik had een paar gemiste oproepen vandaag... omdat ik zo druk was met mijn verhuizing. Uiteindelijk kreeg hij de bestuursvoorzitter aan de lijn... die hem dus het nieuws vertelde... Maar Meulensteen zegt: het was mijn bedoeling altijd om samen met Martin Jol deze club uit het diepe dal te trekken. Ik denk dat daar uh, buiten de club wel heel anders over gedacht wordt. Als je kijkt naar de voetbalcommentaren vandaag. Uh, die zeggen toch wel: dit was wel de opzet van Kaan om uh, Meulensteen naar Fulham te halen, zodat hij Jol kan opvolgen. Oké, okay, dat nou, was niet zo dat het uh, Jol's idee was om hem uh, dus te halen. Dat, dat weten we niet. Nee. Uh, nee, het is, nee, het komt wel heel duidelijk van uit de okay. koker van Kaan. Uh, Kaan heeft uh, hem um, benaderd uh, nadat hij uh, eerder dit jaar uit Rusland vertrok. Meulensteen was in onderhandeling met Qatar om daar aan de slag te gaan. Maar Kaan wilde hem per se hebben in Fulham. heeft heel lang met hem onderhandeld en heeft hem dus ook uiteindelijk hem, uh, weten te overtuigen. Ja, uh, Angie, uh, daar heeft hij ook uh, gewerkt, deze René Meulensteen werd hij ook al binnen no-time hoofdcoach toen Guus Hilling werd ontslagen. Ja, hoe zwaar gaat hij het nu krijgen? Ja, het hele zware klus, hè. Fulham staat op de achttiende plaats met maar twee teams onder zich. En voor Meulensteen zal dit ook wel wennen zijn, hè. Jarenlang werkt hij voor het succesvolle Manchester United onder Ferguson. Dit wordt een heel ander gevecht, zegt hij. Dit is een andere challenge met een andere pressie. Dit is dat je zorgen dat je drie teams onder je moet houden. Right, don't even speak about getting into the top 6, top 10, whatever it is. Je moet to make sure that you close your ranks, that you're making sure that you start winning the games that you can win. But first and foremost, we need to make sure that we don't start conceding easy goals. Ja, het is nu zaak dat we de rijen sluiten, dat we niet meer zo makkelijk doelpunten weggeven, want laten we eerlijk zijn, dat was echt een probleem bij Fulham. Ja, en we gaan niet streven naar een plek bij de top 6 of top 10. Uh, vergeet dat maar, zegt hij. We hebben maar één doel dit jaar. Dat drie andere ploegen onder ons eindigen aan het einde van de rit. Kortom, het is een kwestie van overleven in de Premier League. Ja, wat dat betreft heeft hij het dus makkelijker. Want Van Jol werd natuurlijk meer verwacht dan niet degraderen. Nee, want Jol werd naar Fulham gehaald. Ze hebben goed gekeken naar het werk dat hij mm -hmm. bij de Spurs had gedaan. Hè? Want met de Spurs is het heel hele lange tijd niet zo goed gegaan. Onder Jol ging ze toch tegen die top 4 aanscherken. Eindigde twee keer als vijfde, ging Europees voetballen. Daarvoor werd Jol natuurlijk naar Fulham gehaald. Omdat Fulham ook... Ja, die sprong wil maken. Uh, en er werd toch ook wel aardig wat geld in de club gepompt. Maar ja, dat heeft uh, de afgelopen twee seizoenen niet zoveel effect gehad. Ja, um, wat wel prettig is, nog heel even kort uh, Arjen... is uh, dat Maarten Stekelenburg uh, daar de keeper is... en ook weer toch een Nederlandse training krijgt. Dat kan helpen voor Stekelenburg. Nou ja, Mélucén is trouwens niet de enige Nederlandse trainer. Er zijn geloof ik vier Nederlandse trainers in het team van Fulham. De keeperstrainer is Segers, dat is ook een Nederlander. Okay, ja. Dus er, er is sowieso al een grote Nederlandse. Uh, aan, uh, een grote Nederlandse deel van de, van de ploeg, van de trainersploeg. Uh, is daar al aanwezig. Van Meulensteen kun je wel zeggen dat hij een hele grote reputatie heeft in, in dit land. Misschien is hij niet zo bekend in Nederland. Maar ja, hij heeft jaren onder Ferguson uh, gecoacht. Was hij heel erg succesvol. Heeft heel veel prijzen gehaald met die ploeg. Van Persie heeft altijd gezegd. Dit is een van de beste coaches ter wereld. En daarom zullen ze ook wel heel blij zijn. Veel voetballers ook bij Fulham. Dat Meulensteen uh, naar Fulham is gekomen. Oké okay, Arjen van der Horst. Dankjewel vanuit Londen. We gaan verder met de top 5. Op 5 stonden de hockeyvrouwen. Die ook een tweede duel winnen bij de Hockey World League. En op 4 Martin Jol, dus ontslagen bij Forum En dan door met nummer 3. nummer 3. Ja, wat is de missie van Kramer? Die missie die leidt uiteindelijk naar Sochi en moet ook naar goud leiden. Eigenlijk heeft hij genoeg aan een paar punten. En daarmee verzekert hij zich van een startpositie in de laatste groep tijdens de Olympische Spelen. En hier lijkt hij nu al af te rekenen met Lee. Een fenomeen is het Sven Kramer. Na twee keer goud op de 5000 meters in Salt Lake en in Calgary komt hier goud op de 10.000 meter. Kramer zal morgen weer terugreizen met een speciale charter voor de schaatsers. Het was een uh, zakelijke overwinning in killeromstandigheden omstandigheden voor Sven Kramer. Hij won bij de wereldbekerwedstrijd in Astana uh, met gemak de 10 kilometer. Olympisch kampioen Sung Hoon Lee was geen partij voor Kramer... die een tijd neerzette van 13 minuten, 2 seconden en 38 honderdsten. Daarmee was het doel bereikt genoeg punten binnenhalen om zometeen op de Olympische Spelen... in één van de laatste twee ritten op de 10 kilometer te mogen starten. Na afloop sprak Pert Maldrink met Sven Kramer. Ik kwam hier voor de punten en dat is gelukt. Is het dan uh, fijn bedankt en tot ziens? Denk je zo? Ja, ja, nou ja dat is eigenlijk wel... Ja. Ja, plusje geklaard? Ja, ja. Maar was het nog interessant dan die die je gereden hebt? Uh, nou, nee, niet nee, eigenlijk niet. Uh, het zijn niet hele goede omstandigheden, dus... Uh... Ja, dat, uh, het gleed niet heel erg makkelijk of zo. Maar omdat ik er toch wel een bepaalde tactiek in zag richting Lee? Of uh, zie ik dat verkeerd? Nee, het viel mee. Ik, uh, ik wil eigenlijk wel dat hij ook een beetje in de rit bleef. Vandaar dat ik iets langzamer begon. Zodat je gewoon eigenlijk de helft van de rit gewoon samen kan oprijden. En uh, ja, daarna moest ik het alleen doen. Het was niet om uit te proberen wat hij ging doen als jij hem een beetje voorsprong gaf in het begin? Nee, nee, nee, dat niet. Nee. Maar betekent dat eigenlijk dat je die man niet eens zo serieus meeneemt? Jawel, ik neem, natuurlijk neem we hem wel serieus, maar ik denk dat hij op dit moment gewoon niet beter is. Ja, ja. Je denkt wel dat hij nog wel een concurrent gaat worden richting de speler? Ja, weet je, uiteindelijk kunnen we lang en breed over praten. Maar natuurlijk zijn Bob de Jong en Jordi Bestma op dit moment van de grootste concurrenten. En uh, daar zou hij er nog eentje van kunnen zijn, maar zoals hij nu rijdt niet. Nee, dat schatte jij ook al zo in? Ja, nou, van tevoren ja. Ja, nou ja, goed. Uh, hij heeft soms, uh, hij heeft soms uh, ja, een uitschieter en dan is hij heel erg goed. En, ja, maar je weet natuurlijk niet met wat voor intentie hij hier rijdt, weet je. Hij kan ook wel denken, ja, oké, okay, ik haal mijn punten en klaar. Dus. Ja, Kun je dat een beetje inschatten? Want hij probeerde nog wel aan te haken en zo. Ja. Er waren nog wel een paar pogingen, maar die stonden ja. uiteindelijk ook. Uiteindelijk, uiteindelijk was het niet goed genoeg. Nee. Praat je dan nog met zo'n man, afloop? Want hij is toch de eerste Olympisch kampioen. Ja, nee, zeker. Is daar contact over? Nou, nee, niet, zozeer, niet zozeer over die wedstrijd, maar ik heb wel gewoon een uh, goed uh, collegiaal contact met hem. Ja. Ja, ja. En, en is er dan verder niks dat deze wedstrijd gebracht heeft? Is dit gewoon punten halen, wat ik al zei? Ja, ik wil naar huis, bed. Jij ook? Ja, ja, want echt leuk was het hier dan niet, hè? Nee, nee. Dit is niet... Uh, hier ben je niet uh, voor je rol. Dit voelt wel een beetje zwerk. Wat heb jij... Ja, als werk? Ja. Heb je dat vaker? Nee, nee. Niet zo vaak, nee. Want heb jij ooit in zo'n lege, sfeerloze... Uh, ik wil niet zeggen vervelende, want het is een prachtige hal. Ja. Maar, maar zo'n troosteloze entourage gereden? Nou... Ik moet wel zeggen, de mensen die hier zijn, en die organiseren en zo, die zijn wel heel dankbaar dat je hier bent. En uh, mensen vinden het wel, die, die mensen die hier zijn, die vinden het wel echt wel leuk. En uh, ja, ze, ze stellen zich heel erg heel goed op en ze hebben veel respect voor de sporters en zo. En dat, uh, dat zie je ook wel eens anders. Ja, en dan denk ik, misschien had Kramer dan een barekoor kunnen teruggeven aan die mensen. Of is dat allemaal lulkoek? Ja, en, uh, ja misschien had dat gekund, maar dat is wel tien seconden harder. En uh, dat staat uh, er vandaag niet in. Het was wel zo in de B-groep vanochtend. Uh, jouw ploeggenoot Douwe de Vries reed daar. Ja. Die rijdt een hele goede uh, 10km. Ja. 13.05. Ja. Ik dacht van misschien gunt Kramer hem wel de snelste tijd van de dag. Maar dat was ook niet zo. Nou ja, dat had misschien gekund. Maar goed, uh, ja, topsporten worden weinig grote gegeven. Ja, en als je werkt, dan hoort dat ook bij het werk. Nou ja, kijk, dat, nou, zo, weet je, dat bedoel ik niet helemaal met werk. Maar ik bedoelde meer te zeggen dat weet je, dit, dit zijn niet de wedstrijden waar je het uiteindelijk voor doet. Heb jij nog wel even aan Heerenveen gedacht uh, waar deze World Cup eigenlijk zou zijn toen je hier rondjes reed? Ja, ja dan, uh, dan was het A was het veel, veel sneller de tijd geweest en B had het stadion volgezeten. En dan uh, waren Jorrit en Bob er ook geweest. Was dat dan beter geweest? Nou ja, uiteindelijk denk ik wel beter voor de sport, ja. Maar niet voor jou? Uh, ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, waarom dan? Want was het dan harder gegaan of hoe bedoel je dat? Nou ja, dan, uh, dan heb je gewoon een hele andere competitie in één keer natuurlijk. En dan, uh, dan leef je veel scherper naar zo'n weekend toen dan nu. Was het interessanter geweest? Ja, ja. En nog even, wat voor pak had je eigenlijk al? Was dat een, een snel pak of een langzaam pak of het nieuwe pak? Dat was een goed pak. Maar, maar was dat hetzelfde pak waarmee je reed bij het NK afstanden? Ja. Dus jij hebt dat nog een keer getest? Ja, ik heb het nog eens even getest, ja. <laughs> en hoe beviel het? Nou ja, prima hoor. Ja. Wat voor afspraken zijn er eigenlijk over? Want ik begreep dat zo'n pak niet voor iedereen beschikbaar is, maar jij kunt dat gewoon... Als jij wilt, dan trek je dat aan en ga je ermee rijden. Nou, ik, heb, ik, heb, ik ben niet in Berlijn, dus uh, dan moet ik niet meer proberen. Ja. Vind je dat trouwens jammer? Uh, ja, uh, ik had graag in Berlijn geweest, maar uh, ja, op een gegeven moment moet je, moet je keuzes maken. En als je de punten binnen hebt dan? Ja, dan is het klaar. Nummer 2. Maar in de Verkerk in de blauwe judogi tegen Jong. Ah. Ik voelde echt hoe vastberaden zij was om, om ook te winnen, winnen, winnen. De seconden stikken weg in het voordeel van Verkerk. En zo pakt zij de Grand Slam van Tokio. Het is de laatste officiële wedstrijd van Chris de Korte. langs de kant. Ik ben heel erg blij. Het is een gekke periode geweest, een moeilijke periode geweest, maar ik ben heel blij. En ze kijkt naar Chris de Korte, want deze is voor hem. Succescoach Chris de Korte is door de judo-bond aan de kant geschoven. Dat was al langer bekend, omdat er een nieuwe topsportstructuur komt. Met het goud van Marinde van Kerk kwam er in elk geval een succesvol slot aan zijn loopbaan voor de judo-bond. En die gaat er even over praten met oud-judoka Mark Huizega. Ook jarenlang werkte hij met Chris de Korte. Mark, goedenavond. Goedenavond. Je hebt de partij bekeken, denk ik, van Marinde Verkerk. Ja, ik heb de finale bekeken. Ja, en dat was... Heel overtuigend, wat Marinder liet zien. Het um, was natuurlijk niet makkelijk. Het is wel een, een sterke tegenstander. Uh, hij heeft wel een keer een, een WK-medaille, een Olympische medaille. Ja. Maar uh, ja, ze was overtuigend de beste. En dat is uh, in de eerste instantie zeker voor haar een, een hele mooie ja. overwinning. Want dit telt, hè? Een overwinning in Tokio. Ja. ja als je de die Japanners waren zeer dominant. De Grand Slam is een van de grote toernooien in, uh, gedurende het jaar. Mm -hmm. En uh, uh, Japan, dat sowieso een heel sterk Euro-land is, uh, is bij de Grand Slam in Tokio altijd uh, zeer dominant. En dat bleek nu ook wel, want van alle gewichtslassen bij de dames is er maar één door een niet-Japans gewonnen. En dat was Mahinde. Zo, dat, uh, dat, dat zegt wat over haar kwaliteit, want de Grand Slam, dat kunnen we vergelijken met de Grand Slam in het tennis, zeg maar. Ja, er zijn vier van zulke Grand Slams gedurende het jaar. Eigenlijk een beetje geënt op het systeem bij het, uh, bij het tennis. Ja. En daar uh, nou, is, is dit een van, de, de afsluiten van het jaar in Tokio. Prachtig. En dan wint ze dat. Een ongelooflijk goede prestatie dus, dat heb je net uitgelegd. En meteen daarna gaat ze naar Christen Korte toe, haar coach. Wat denk jij dan? Ja, ik heb wel... Uh, kijk, het gaat natuurlijk in eerste instantie om die partij van Marhinder Dat zij die finale gaat judoën. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, toen ik vanmorgen die, die partij zat te kijken... want door het tijdsverschil was het hier ochtends, zat ik daar wel echt met een dubbel gevoel uh, uh, naar te kijken. Uh, ik, ik hoopte nog meer dat ze zou winnen... omdat dat ook des te mooier zou zijn... om, uh, uh, om de laatste partij van Chris de Korte uh, nog meer glans te geven. Dat het, maakt het wel bijzonder en dat dat uh, ja, ja. Uh, ook een beetje treurig eigenlijk, dat, ja. dat, uh, dat dat dan voorbij moet zijn. Want hij is nog goed genoeg, ondanks zijn hoge leeftijd, want hij is een beetje de oudste coach in de judowereld. Ja, ja, ja dat, dat kan ook eigenlijk niet anders, hij is <laughs> 75. Maar ja, als je ziet wat hij uh, tientallen jaren heeft gedaan, maar ook dit jaar weer, bij het WK had hij uh, zijn twee judoka's die hij coachte, Annika van Ende en Marine Verkerk, uh, wonnen allebei medaille op de WK. Uh, maar in ook nog een EK-medaille nu weer uh, bij deze Grand Slam winnen. Uh, hij, uh, hij, is nog, uh, hij is nog niet afgeschreven. Zeg maar, hij, hij, kan dit, hij verstaat dat vak als geen ander. En dat bewijst hij jaar op jaar. En ook dit jaar weer. Ja, nou uh, komt de bond dus met de nieuwe topsportstructuur. Kun je wel begrijpen dat ze iets anders proberen? Nou, ik kan me best, best voorstellen dat je gaat zoeken naar... Van hoe kunnen we dingen nog verbeteren? Want er, er is altijd ruimte voor verbetering... Uh, dus dat, dat, daar, is, daar is zeker wel wat voor te zeggen. Um, maar welke richting je het ook gaat zoeken... Um, als uh, bijvoorbeeld maar in de Verkerk en Chris de Korte samen nog graag verder willen... kijk ik zeker naar luisteren. Want het is gewoon een bewees succesformule. Ja. Uh, is dat nu echt in, onmogelijk geworden in de toekomst? Ja, ja dat is echt onmogelijk geworden. Um, je mag alleen gecoacht worden door mensen die in dienst zijn van de Jurebond. En dat is Chris niet. Uh, dus het geldt niet alleen voor Chris hoor. Het geldt voor alle andere coaches in Nederland die ook niet in dienst zijn van de Jurebond. Uh, uh, maar van al die andere coaches steekt er één eigenlijk met kop en schouders. En uh, nou ja, met zijn hele lijf eigenlijk bovenuit. Uh, want die heeft zoveel meer gewonnen met zijn Judoka's uh, uh, dan alle andere coaches die niet in dienst zijn van de Jurebond. Dat je met Chris in gesprek had moeten gaan... om te kijken uh, hoe dat het beste ingevuld zou kunnen worden. Hij had een rol uh, verdiend in de nieuwe structuur, bedoel je? Uh, ja, ik denk dat je, uh, ik denk dat je het, het, het absoluut kunt verantwoorden... om een uitzondering te maken voor iemand... Um, die zoveel kwaliteit levert en zoveel kwaliteit heeft geleverd... met wereldtitels, met marhinden, met... Angelique Cerise met Edith Bos, Ik ben zelf olympisch kampioen met hem geworden. En hij laat zien dat hij dat nog steeds uh, tot in de puntjes beheerst. Um, en als de judoka's dan dat ook nog zelf heel graag willen. Dan had je zeker in gesprek gemoed om te kijken uh, hoe je dat het uh, beste kon continueren. En dan moet je ook wel uh, het lef kunnen hebben om te zeggen van Chris is een uitzondering. Want die heeft uh, andere dingen laten zien die alle andere coaches nooit erbel, ja. nog niet hebben laten zien. Dat zou ook wel gepikt worden, denk jij, door de anderen. Zo ja, ik wel. Ik bedoel, ja. het, het gaat in topsport om resultaten. En uh -huh. uh, nou ja, als je daar op af gaat afrekenen, dan is het verschil gewoon enorm duidelijk. Uh, de Korte uh, gaat nu ook werken voor de Vlaamse Jurdebond. Ja. Hebben wij nu de concurrent sterker gemaakt? Uh, nou ja, is ik, ik zal niet langs de mat gaan plaatsnemen bij, de, bij Vlaamse Jurdebond. Dat is eigenlijk de coaches uh, opleiden. Um, nou, ik denk dat het uh, uh, heel goed is nog om, om al zijn kennis en ervaring uh, dat daarvan geprofiteerd wordt. En dat zijn dan in dit geval uh, uh, de Vlamingen. Um, ik moet zeggen, nou zijn de Vlamingen op dit moment nou niet echt een, een, een grote bedreiging voor het Nederlandse judo. Daar, zitten, daar is Nederland toch dus echt nog een grotere, sterker Judoland. Uh, dan wat de Vlamingen hebben. Er is natuurlijk nog soms een aantal een, een enkeling die goed presteert, maar in de breedte niet wat Nederland te bieden heeft. Nee. Um, ja, het is, het is jammer dat zijn, uh, dat zijn kennis en expertise er nu meer ingezet gaat worden ja. voor het buitenland dan voor Nederland. Uh, tot slot, uh, Mark, uh, is het niet vooral de grootste frustratie dat hij niet zelf het einde van zijn loopbaan kan bepalen? En dat het voor hem wordt bepaald door de Bond van Nederland. Ja, kijk, Chris gaat natuurlijk uh, we, we, ging natuurlijk niet nog tien jaar uh, langs de mat zitten. Want nee. we, als je nu 75 bent, dan is dat, dan is ergens zijn afscheid heus wel in zicht. Maar um, uh, het had toch wel heel wat chieker geweest als, uh, als hij zelf uh, samen met zijn judoka's uh, dat had kunnen bepalen. Okay. Um, en ik denk dat het ook alleen maar goed was geweest voor het Nederlandse judo. Want uh, nou ja, de prestaties die er weer geleverd zijn in dit seizoen zijn toch ook mede uh, uh, van, door de judoka's, door Annika en Marinde. Daar heeft hij toch ook een aandeel in. En het is eigenlijk gewoon... Uh, ja, niet goed voor het Nederlands judo om dat aandeel daarbij weg te trekken. Oké, okay, Mark, dankjewel. Mark Huizinga, we gaan snel verder met de top 5. Op vijf de Nederlandse hockeyvrouwen op de World Hockey League... en de afschaffing van het eigen doelpuntregel. Op vier het ontslag van Martin Jobbe-Fulham. Op drie Sven Kramer doet zijn werk in Astana. En op twee zojuist Marine de Verkerk wint goud in Japan voor haarzelf... maar toch ook voor haar coach, Chris de Korte. We gaan nu naar de nummer 1. Adam Maher, hij scoort zijn eerste doelpunt van dit seizoen... En nu gaat de bal naar Boetius, aan de andere kant van het Die gaat schieten en schiet Oh, wat een Prachtige goal van Jean-Paul Boetius in de slotfase van het eerste bedrijf. Moedalo van Pelle, Nalobe is goed, want hij schiet hem binnen. Zoet gaat naar zijn rechterkant en Pelle schiet hem aan de linkerkant binnen. En Feyenoord leidt met 2-1. 3-1 voor Feyenoord en Pelle scoort. De wedstrijd Feyenoord-TGP is vanmiddag in Rotterdam gespeeld. Maar onze verslaggever Joris Kreugel zat in Eindhoven. In het café keek hij tussen de PSV-supporters mee naar de kraker. En na 20 minuten was het feest nadat Adam Maher had gescoord. Ja! voor jou als ze winnen? Ga je dan ja. soep maken? Nee, ik maak alleen soep als ze kampioen worden. Dat is lang geleden dan. Ja, dat is heel lang geleden. 2007, 2008. Dat is bij ons thuis begonnen met een man-of-team. Uh, dat is uitgegroeid tot een man-of. Ja, drie, vierhonderd. Allemaal soep eten. Hey, je hebt hier net het idee alsof je in het stadion zit, hè? Ja, maar ja, dat komt geeft wel sfeer. Ja, nu, nu helemaal. Nu staan we nu alleen voor. Hey, maar in het begin van het seizoen had jij ook zoiets waarschijnlijk van ik ga al uh, de pannen klaarzetten, want uh, nee, het ging best best wel goed. Een paar jaar geleden heb ik dat wel gehad. Toen dachten wij uh, het wordt een keertje Eerst. tijd voor soep misschien. Ja, ja toen gingen we weer heel snel naar beneden. Dat kan in deze competitie hè? Ja, ik vind geen van alle, alle topclubs vind ik echt niet goed dit seizoen. Oh, niet echt ja, ik ga voor het Europees. Als we dat halen dit jaar, dan ben ik al echt tevreden. En Jij gaat altijd als PSV uitspeelt, ga jij hier naartoe? Ja, en als ze thuis spelen, sta ik op oost. Ja, ik ga altijd kijken. Hoppa! Aanval Feyenoord afgeslagen. Het gelopen donder dat is toch heel slecht, hoor? Ja, ze dus ga je uit. Hè? En hoe erg is het dan als je meegereisd bent? Was jij mee? Nee, ik niet, mijn man. Het was erg, ja. Waar is die man nou? Wij kijken voetbal en we gaan ieder onze eigen weg hier. En, uh, als hij naar huis wil, dan zoek ik hem op. Of als ik naar huis wil, uh, dan zoek ik hem op. Maar anders, uh, ja, je praat met iedereen. Het is gewoon te druk om uh, bij elkaar te staan. Drama, pace-pace drama dit seizoen. Alleen maar ja, nu het Ja, dat weet geen mens. Vind je ook dat Filip Cocu moet blijven? Ja, ik vind... Uh, ook als ja. ze vandaag zouden verliezen. Ook. ook ik vind dat uh, hij is het niet waard is om met witte zakdoekjes te gaan zwaaien. Daarvoor betekent hij te veel voor de club. De Oefone, hij doet vandaag niet mee. Hij was licht geblesseerd, zei Cocu. Toefono moet gewoon naar het uh, tweede. Of helemaal niet meer, in ieder geval niet meer spelen in het eerste. Nee? Klaar mee? Ja, ik ben, daar ben ik al anderhalf jaar klaar mee. Heb je hebt er niks mee, hè? Helemaal niet. Ik heb er nooit eens mee gehad. Op de loop staat PSV nog met 1-0 voor. Ja, maar we zijn pas 28 minuten op weg. Hè? Dat weet niet veel, hè? Nee, niks. Het eerste kwartier ja, vind je. Ze zeggen het al, hè? En dan ineens op het niet meer. Nee. En dan krijg je een tegenkomen, er een irritatie. Als we maar geen tegenkomen Hier is de lucht. 40 minuut. 1-1. Oh, we wilden niet over praten. Ah, oh, papa. Gejuich willen we niet horen hier? Nee, niet van dat uh, stadion. Dan hebben wij onze eigen muziek. Ongelooflijk dat je dat zo vlak voor uh, rust weggeeft. Geestelijk. Oh, Tweede helft. Ja, we hopen op een goed resultaat. Positief blijft toch? Ja, daar altijd. Achter de trainer blijven. Ja, Heeft hij nou een penalty? Ja, dat is niet te open. volgens mij wel. Blij dat hij overschiet. Nee, hey, fijn hoor. Ja, tenminste. Dan uh, loopt hij niet richting goal en dan uh, wordt hij wel vastgehouden, maar. Uh... Hij valt niet, misselijke hond. En die scheidsrechter, dat is er tegen. Dat zie je dan weer wel. Dus, uh, dat is Frank de Boer, hè, de scheids. Zie je oh, je vind hem op hem lijken. Hè? Ja, ik vind hem echt heel veel op de boer lijken. Denk je dat het nog goed gaat komen? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop het. Je nou liever in het stadion daar in Rotterdam? Nee, nooit meer naar Rotterdam. Oh, maar je bent er wel ooit geweest? Ja, ik ben echt, echt heel vaak geweest. Ik ben 21 jaar voor Feyenoord geweest. En uh, toen leerde ik mijn man kennen. Ja. En toen, uh, ik moet zeggen, ik was uh, fan van Joop Hielen. Toen Joop Hielen naar PSV ging, ben ik meegegaan. Wat erg, hè? Ja. En uh, toen bij PSV uh, kreeg ik een hele goede band uh, ja, met de keepers, zeg maar. Ik ben een heel groot fan van Waterheus geweest. Ja, en toen uh, ben ik uiteindelijk PSV supporter geworden en toen ben ik nog één keer teruggegaan naar de Kuip en met een hele dikke keel dacht ik van nee, daar ga ik echt Nooit meer naartoe. Afscheid genomen. Ja, ik ben nog steeds voor Feyenoord als ze niet tegen PSV moeten. Toen en hoe lang geleden het. is dat geweest? Die speelde daar toen? Nee, Van de kerkhof? Nee, nee, toen niet. Hey, zo oud ben ik nog niet. Ik ik Nielus? Uh, ja, je ja, wel. Het is echt fantastisch, voetbal werd er gespeeld toen. Ja, zeker, ja, toen hadden we echt een team. Helemaal oud, weggekocht. Weggekocht, <laughs> krijg je dat weer? Ik dacht, ja, dat is once in a lifetime misschien. Maar toen werd je vijf jaar achter elkaar kampioen. Ja, en toen helaas, lang niet. In goede en slechte tijden moet je achter je club blijven staan. Oh, 3-1. Oh, Die misselijke scheiding. Dat is toch de Europese fout. je 3-1. Uh, ik, ik ben er weg van. Tja, weer die misselijke scheiding. Ik denk zomaar dat ze Graziano Pelle bedoelden... die dus twee keer scoorde voor Feyenoord. Joris Kreugen hoorde u. Hij bleef na de afloop van de wedstrijd in Eindhoven. Joris, het viel mij nog wel mee, de teleurstelling bij deze mevrouw... maar hoe was de teleurstelling verder in Eindhoven? Ja, de teleurstelling was natuurlijk groot. Zoals je net hoorde, die vrouw ook. Die ging naar de 3-1 van Feyenoord tegen PSV... samen met haar man naar huis toe... En een man naast me zat ook aan de bar en die zei eigenlijk... ja PSV is gewoon op dit moment gewoon niet goed genoeg. Ja, maar daarna gingen ze toch wel even naar het trainingscomplex... naar de hertgang, om de bus op te wachten. Dat, dat is tegenwoordig normaal. Uh, nou, in dit geval wel. Ze waren er gisteren natuurlijk al met vuurwerk. En toen uh, wilden ze al de ploeg een beetje scherp krijgen voor vandaag uh, tegen Feyenoord. Maar dat is er dan niet gelukt. En vandaag stonden ze weer voor het hek met de man of twintig. Nou, de bus kwam aanrijden. Uh, Philip Cocu kwam er als eerste uit met de technische staf. En die ging de discussie aan met, uh, met de supporters. En vervolgens uh, kwamen de spelers ook één voor één erbuiten. Ja, uh, laten we heel even luisteren uh, wat uh, onder andere de supporters zeiden. Ja, dat is niet Nee, maar dat is het ziet er gewoon uit dat jullie weer niet willen. Waarom komen we hier? Als jullie willen, als wij dat zien, dan staan wij hier toch. We verliezen, maar dan moeten er wel strijd zijn. Dan zien wij die. Daarom staan wij hier. Maar Heb je dat vandaag niet gezien? Nee, maar vandaag loopt dat de scheids. Kijk hoe die dat dan... Ik heb vandaag niet bij iedereen strijd gezien, Wat de spelers tegen de supporters zeiden, blijft de groep vooral steunen. Dat is het belangrijkste op dit ogenblik. En het enige wat PSV de selectie kan doen... is deze week hard trainen. Want volgende week dan staat er een kraken weer op programma. Namelijk thuis tegen Vitesse de koploper. Ja, Joris, dankjewel. Vanuit Eindhoven, Joris Kreugel was dat. Dan kan ik u nog vertellen wie er zijn genomineerd... voor Sportman, Vrouw en Ploeg van het jaar. Sportman wordt Sven Kramer, Arjen Robben of Epke Zonderland. Sportvrouw wordt Ranomi, Kromi Jojo, Marianne Vos of Irene Buust. En voor de sportploeg van het jaar zijn genomineerd de Volleyballers Brouwers en Meuse. Zij werden wereldkampioen. De roeiers van de vier zonder stuurman werden ook wereldkampioen. Dat zijn Michiel Versluis, Boas Meilink, Kai Hendricks en Robert Luken. En de schaatsers Kramer, Verwij en Blokhuizen werden ook wereldkampioen achtervolging Kiezen dus, en uh, het gaat allemaal gebeuren op 17 december. De NOS, NOC, NSF, Sportgala. Einde van langs de lijn, zometeen met het oog op morgen. John Jansen van Gala, Goedenavond. Politiek. Ik ben volledig verantwoordelijk